uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Rotterdam straft negen ambtenaren... vanwege de fraude bij voormalig poppodium Waterfront. De uitbater mocht het gebouw voor drie ton verbouwen... maar diende voor meer dan 8 miljoen euro aan rekeningen in. De negen ambtenaren grepen niet in. Hun wordt plichtsverzuim verweten. De gemeente heeft aangifte tegen de uitbater gedaan. De zaak loopt nog. De VVD en de PVV dreigen weg te blijven bij het eerste premiersdebat over 3,5 week bij RTL. De twee partijen voelen er niets voor om met meer dan vier partijen te debatteren. RTL overweegt vijf of zes politieke partijen mee te laten doen omdat de onderlinge verschillen in de peilingen erg klein zijn. Eigenlijk zouden alleen de vier grootste partijen uit de peilingen meedoen aan het debat.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 En Xandra Brood heeft een schikking getroffen met de band Danny Lademacher's Wild Romance. De weduwe van Herman Brood, en eigenaar van al zijn werk... wilde dat de band per direct stopte met het gebruik van de naam en het logo. De twee partijen hebben nu een schikking getroffen. De groep mag de naam blijven gebruiken, maar moet daar wel voor betalen. Het weer nog. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Daarna stroomt warmere lucht het land binnen...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 Richard Gaiano Accordion. En van hem Na hem gaan wij naar de tonoorzaak van Steve Grossman Till there was you. <tied>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 He speaks, you would think it was singing. Just hear her say hello. Keep Betty Grable, Lamour, and Turner. She makes my heart a charcoal. Could ever replace Nancy with a laughing face. L'amour and eternal